Dikter met het NOS Journaal. De politie moet duidelijker aangeven waarom voetbalsupporters bij wedstrijden worden gefotografeerd en geregistreerd. Ombudsman Brenningmeijer onderzocht hoe de korpsen in Rotterdam en Amsterdam omgaan met het fotograferen en het bewaren van gegevens van supporters. Hij benadrukt dat hij wel begrijpt dat er vanwege de veiligheid foto's worden gemaakt en dat er gegevens worden geregistreerd. Maar volgens Brenningmeijer mag de politie niet zomaar materiaal verzamelen en worden supporters onvoldoende geïnformeerd. Bij een overval op een snackbar in sint willebroort in Noord-Brabant zijn twee mensen gewond geraakt. Een van hen, de eigenaar van de zaak, raakte ernstig gewond. Hij ligt in het ziekenhuis met een schotwond. Een van de overvallers drong rond half één vannacht de snackbar binnen en mishandelde een klant en eiste geld. Er is ook een aantal keer geschoten. Na de overval reed de dader samen met een andere man op een scooter. Het is niet duidelijk hoeveel geld ze hebben meegenomen. Twee agenten van een arrestatie team in Brabant hebben na een conflict met de korpsleiding een afkoopsom gekregen en werken niet meer voor de politie. Volgens de Telegraaf gaat het om een paar ton. De twee agenten waren tijdens een motortraining gaan rijden met hun privémotor omdat die van de politie niet wilde starten. De agenten werden daarop teruggezet naar een kantoorfunctie. De rechter besliste tot twee keer toe dat ze hun oude functie terug moesten krijgen. Maar de korpsleiding negeerde die uitspraken. De woordvoerder van de korpsleiding wilde niet reageren op het bericht over de getroffen schikking. In het Friese dorp Balk is een hoogbejaarde man met zijn auto zijn huis binnengereden. Hij was na het boodschappen doen zijn oprit opgereden naar de garage. Daar gaf de man van 89 per ongeluk gas, waardoor hij dwars door de garagedeur reed. Hij kwam tot stilstand tegen een wasmachine. Volgens de Friese politie is de schade enorm. Het rijbewijs van de bejaarde is ingenomen. Het weer nog zonnig, temperaturen van 20 graden in het Waddengebied en een graad of 25 in het zuiden. Daar zijn wel wat stapelwolken. Morgen opnieuw zonnig en nog een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het Enermoerschap. Dit is Sombakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A5, Hoofddorp Haarlem, tussen Hoofddorp en Knooppunt Raasdorp. En op de A20, Hoek van Holland Gouda, tussen Westerlee en Knooppunt Kleinpolderplein.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook roept op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort, een zomerhit. CFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de watertoren. Que eu quero passar? Pois o samba está animado. O uh, que eu quero é samba. Este samba que me estou de maracatu. Esse é de preto o samba é de Pernambuco, samba de Pernambuco. Masquinha, um samba como este. Que eu quero passar. Pois samba o Samarchanimado. O que eu quero em São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 Seaside bar, high above the rocks You were drinking white wine And I was doing shots Met een hoofdletter zet. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomprit. Dank Arriba, arriba, arriba. Ook op internet www.zfmzandvoort.nl is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 Se e -fatto io però che do regalami un sorriso io ti tolgo una cosa Su Questa amicizia nuova pace si sì, rosa Perché son come sono e fatti chiedo Oh oh oh oh Nuova pace sì, cosa Perché so come sono infatti chiedo verlo che tanto è fatto io però chiedo un sorriso io ti borgo una cosa Su questa amicizia nuova pace sì Perché so come sono infatti chiedo vero